4 uur. NPO Radio 1. met Lara Rentzen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Schudden de hand en keken in elkaars ogen. De ontmoeting tussen de leiders van Noord en Zuid-Korea. En een nogal schunnige tekst is het bewijs dat er ook in Noord en Zuid-Holland Fries is gesproken. Straks meer nu is het in de Clemens Peters. De Amerikaanse president Trump heeft enthousiast gereageerd... op de geslaagde topontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Op Twitter schrijft hij dat de Koreaanse oorlog ten einde loopt... en dat Amerika trots kan zijn. De Japanse premier Abe is een stuk voorzichtiger in zijn commentaar. Hij noemt de uitkomst van de top veelbelovend. Maar hij wacht de concrete stappen van Noord-Korea af... om te komen tot nucleaire ontwapening. En ook de Britten zijn voorzichtig in hun commentaar... en ze zeggen dat Noord-Korea nu aan zet is. China is vol lof over Noord- en Zuid-Korea... die na een gezamenlijke top bekendmaakten... dat ze na 65 jaar vrede willen sluiten. In heel het land wordt Koningsdag gevierd. Zo wordt er bijvoorbeeld volop gehandeld... op een van de honderden vrijmarkten in het land. Nou, van alles eigenlijk. Uh, boeken, cd's, dvd's, uh, ja, prularia, kleding. Waar ja. haalt u het vandaan? Uh, uh, ja, bij mezelf kopen, opsparen en dan volgend jaar weer verkopen. Koning Willem-Alexander was vanochtend met zijn familie in Groningen... waar hij een route van iets meer dan een kilometer liep door het centrum. Na afloop bedankte hij de Groningers... en prees hij hun steun aan de aardbevingsslachtoffers in de provincie. Bagage op Schiphol leggen om vijf uur vanmiddag drie kwartier het werk neer. Ze klagen over een te hoge werkdruk, ongezonde roosters en te lage lonen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen vanwege die staking. De EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod op enkele soorten gif in de buitenlucht. De bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw ingezet om gewassen te beschermen. Maar ze vormen ook een gevaar voor bijen die noodzakelijk zijn voor de bestuiving van gewassen. Bij een internationale politieactie tegen het propagandaapparaat van Islamitische Staat zijn onder meer in Nederland servers in beslag genomen. De servers worden gebruikt door AMAC, het persbureau van de terreurorganisatie. Europol wil zo het propagandaapparaat van IS grondig destabiliseren.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 Louis wordt vaker gekozen in het Britse Koningshuis, zegt correspondent Tim de Wit. Bijvoorbeeld uh, prins William, die heet officieel William Arthur Philip Louis. En zelfs uh, zijn oudste zoon George, die nu uh, bijna vijf jaar oud is, uh, heet George Alexander Louis. Uh, dus het is zeker een naam die binnen de Britse Koninklijke familie uh, veel voorkomt. De officiële aanspreektitel is Zijne Koninklijke Hoogheid... Prins Louis van Cambridge. Louis is de vijfde in lijn van troonopvolging. Na meer dan 35 jaar is er nieuwe muziek van ABBA. In een persbericht laten Björn, Benny, Agnetha en Annie Fried weten... dat ze samen twee nieuwe nummers hebben opgenomen. Eén daarvan heet I Still Have Faith In You. En de naam van het andere lied is niet bekendgemaakt. De nieuwe muziek maakt onderdeel uit van een tv-show... die in december wordt uitgezonden. De vier ABBA-leden schrijven verder dat ze weliswaar ouder zijn geworden... maar dat de muziek nieuw is en goed voelt. De fans die nu hopen op een reunie van de Zweedse supergroep hebben pech. De manager van ABBA heeft tegenover Zweedse media gezegd... dat dat niet gaat gebeuren. Het weer. In het westen en noorden af en toe nog lichte regen. In het zuidoosten en oosten is het vrijwel droog met meer zon. Vanavond is het ook droog. Vannacht valt er soms een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan valt er soms een regenbui. Zouden de files staan? Het weer ritzen. Ja, Het is niet veel, Lara. Het zal ook niet veel worden verder vanmiddag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Kerensheide Zes minuten vertraging door werkzaamheden. De A2 is richting Maastricht dicht tussen Kerensheide en Kruisgronk. De N208 Sassenheim richting Haarlem is dicht tussen Sassenheim...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 History in the making. The leaders of North and South Korea meet and greet. After he stepped across the line, the demarcation line, en shook Moon Jae-in's hand. Hij then invited Moon Jae-in to step across the line back into the North Korean side. All right, we are waiting this historic moment where Kim Jong-un will step across to the southern side here. Historische momenten, dat horen we vandaag vaak, eh, vaak op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. En de vraag is, komt er vrede tussen beide landen? En Groningen vierde Koningsdag. Welkom in mijn Groningen, mijn studentenstad. Ik ben heel blij mijn verjaardag hier te mogen vieren. Hey, hey, hey, hey. Die zal weinig last hebben van lastige patiënten, denk ik. Voor mij is het niks nieuws, maar we zijn ook hier... om aan de rest van Nederland te laten zien wat er bij u leeft. Daarom willen wij als Groningers onze veiligheid terug. Naar Rensen. Nieuws en go. De Groningers willen hun veiligheid terug, want verslaggever Karin Alberts... het ging vandaag regelmatig over het gas, hè? De aardgaswinning en de aardbevingen hadden inderdaad een prominente plek in het programma. Dat vonden zowel de provincie als het hof belangrijk. Je kunt geen feest vieren en compleet voorbij gaan aan de grote problemen van een gebied, vonden zij. Tegelijkertijd was er ook ruimte om naar de toekomst te kijken. Er werd bijvoorbeeld ruim aandacht besteed aan nieuwe energievormen en duurzame energie. Want ook daarin wil Groningen leidend worden. Nou, wij horen straks meer van jou, Karin. En we bekijken de topontmoeting, waar ik het net al over had, tussen Noord en Zuid-Korea. Van een heel andere kant. En maar Robby Visser, hoe doe je dat? Ja, nou, ik, ik vond het zulke rare beelden. Ik dacht, wat, wat zie ik nou eigenlijk? Hè? Dus ik dacht, we moeten toch eens naar die beeldtaal gaan kijken. Beeldtaal is echt een taal apart. Ik heb iemand uitgenodigd, Gert de Graaf. Die heeft daar heel veel verstand van. Die kan daar heel mooi over vertellen. En dan gaan we naar die beeldtaal kijken... van die historische opname van vandaag. En dan zie je heel andere dingen. Oh, dat is leuk. Ja. Nou, tot straks. Ja, het Noord- en Zuid-Korea gaan streven naar vrede en ontwapening. Dat maakte de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Zuid-Koreaanse president Moon bekend na afloop van die Koreatop. De top was uniek. Het was de eerste ontmoeting sinds tien jaar. We schakelen met correspondent Marieke de Vries. Marieke, vrede en ontwapening, hoe gaan de Koreanen dat doen? Ja, ze concreet hebben ze drie punten afgesproken... waar ze de komende in sommige gevallen maanden... Maar in andere gevallen we jaren aan zullen gaan werken. Uh, punt 1 is dat ze willen gaan toewerken naar een hereniging van beide Koreas. En daarvoor zal als eerste step, stap uh, vrede moeten worden... Gesloten met elkaar, hè? want na die Korea-oorlog in de jaren 50 is alleen een wapenstilstand getekend, nooit echte vrede gesloten. Nou, daar hebben ze een concreet tijdstip aan vastgehangen, ook namelijk voor het einde van het jaar willen ze dat bereikt hebben. Dat kunnen we toch zeker echt een historische overwinning van vandaag noemen als het allemaal uit gaat komen, natuurlijk, als het mm. allemaal lukt. Het tweede punt wat ze uh, hebben afgesproken... is dat ze alle risico's van oorlog en uh, militaire spanningen... op het Koreaanse schiereiland willen verminderen. En uh, onder het kopje hiervan hebben ze ook met elkaar afgesproken... dat ze willen werken aan minder nucleaire wapens op het Schiereiland, dat laten we dan weer een stuk vager in de hele afspraak. Er wordt niet gesproken over of alleen Noord-Korea de kernwapens moet inleveren, of dat dat ook betekent dat zeg maar, de Amerikaanse troepen op het, uh, hè, in Zuid-Korea uh, ook aanzienlijk zullen moeten verminderen. Dus dat houden ze nog even vaag, waarschijnlijk ook in aanloop naar die bijeenkomst die er de nog, de nog moet komen. Met Trump met een en het derde, derde punt waarover uh, gesproken is, of wat afgesproken is, is dat er op het Schiereiland een vreedzaam regime zal moeten worden gesticht. En of dat nou één regime is hè, voor het hele Koreaanse Schiereiland... of dat dat twee soevereine staten kunnen blijven... dat houden ze ook nog heel makkelijk in het midden. En wat viel jou uh, verder op aan de ontmoeting? Ja, dat die... Uh, ...toch wel in een zeer informele sfeer uh, vond. Hè? Ik bedoel, we hebben het hier over een Kim Jong-un... ...die afgelopen november nog zijn laatste rakettest deed. Uh, enorme dreigementen richting Zuid-Korea uit uh, de hele regio eigenlijk in zijn ban hield. En nu zitten we in april en loopt hij joviaal de grens met Zuid-Korea over... ...schudt Kim uh, Jong in uh, hartelijk... Uh, de hand en neemt hem vervolgens ook joviaal mee terug de Noord-Koreaanse grens ja. over. Het is een beetje ja, raar om dat allemaal hè, binnen een paar maanden zo te zien veranderen. Aan de andere kant, uh, het is natuurlijk wel een prettige verandering. Liever deze kant op veranderen, natuurlijk, dan weer die andere grimmigere kant op. Is dat ook wat de Koreaanse bevolking voelt? Denk je, hoe reageren zij? Ja, toch ook wel met een slag om de arm. Want ze hebben het natuurlijk eerder meegemaakt hè, bij vorige topontmoetingen. Dit was de derde keer dat leiders van Noord- en Zuid-Korea bij elkaar kwamen. Uh, en, en destijds was het nu met de vader en grootvader van Kim Jong-un. Ja, toen waren er ook allemaal beloftes gedaan. En nou ja, zoals je weet is dat er allemaal niet van gekomen. En werd het er alleen maar uh, vervelender op. Dus uh, ja, zijn wat voorzichtig in hun uh, optimisme of blijdschap? Beter niet of ze Kim Jong-un helemaal moeten geloven, maar zeggen ook liever deze kant dit pad opslaan dan de andere kant op. Dus uh, we geven het graag uh, alle, alle goede kansen en uh, onze goede hoop. Goed, Marieke de Vries, dank je wel. Later in deze uitzending meer over uh, de top tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is twaalf minuten over vier. De koning is jarig en het hele land viert feest... maar dat gaat de laatste jaren niet meer zo... Ongedwongen als vroeger er komen meer mensen op evenementen af... en de dreiging van aanslagen is gegroeid. Denk bijvoorbeeld aan Koninkendag 2009 in Apeldoorn... toen Karstee op een menigte inreed om de koninklijke familie te raken. Nieuws en Kobus staat middenin het feestgedruis in het Oranjepark in Apeldoorn. Saïda Magede wordt de hele dag al feest gevierd, ook in Apeldoorn. Hoe staat het daar met de beveiliging? Nou, uh, Lara, ik sta in het uh, Zenuwcentrum Speciaal ingericht voor vandaag. Een uh, schoolgebouw, een Eigenlijk een uh, klaslokaal is er speciaal voor ingericht. En de mensen zitten hier uh, ja, achter de laptops en microfoons. En er liggen portofoons op tafel. Uh, Hans Peters van Stichting Oranjefeesten. Uh, wat doen die twee mensen daar, hier aan tafel? Zij verzorgen voor ons de, de portofoonverbindingen. Met wie staan ze in contact? Uh, enerzijds met uh, onze veiligheidsorganisatie... bestaande uit medewerkers van een beveiligingsbedrijf. En met bijvoorbeeld het Rode Kruis. En een tweede lijn hebben we met onze eigen organisatie. Want hoeveel mensen zijn er nu op de been voor jullie... om het een beetje ordentelijk te laten verlopen vandaag? Ja, dat is onze eigen organisatie. Die bestaat uit acht personen. Uh, daaromheen ongeveer dertig vrijwilligers... die ons als organisatie ondersteunen. En daaromheen uh, organisaties als het Rode Kruis, dat beveiligingsbedrijf... Wat ik net al noemde. Dus ik denk dat we in zo'n totaal met een man of 50, 60 uh, aan... Uh een behoorlijk, ja, een behoorlijk aantal. Ja, een behoorlijk aantal. Maar nu uh, loop ik hier al uh, een klein half uurtje rond. En het ziet er allemaal rustig uit. Ik heb het gevoel dat het allemaal uh, goed verloopt vandaag. Klopt dat? Ja, wij zeggen altijd als we beginnen dat het erg rustig uh, dat we hopen dat het een rustige dag blijft. Want als het een rustige dag blijft, dan verloopt het evenement goed. Ja. Maar er is helemaal niks gebeurd vandaag, tot nu toe. Een paar hele kleine incidenten. Waar uh, moet ik dan een, aan denken? Ja, een jochie, wat uh, zijn ouders kwijt was, die hebben we gelukkig weer samen kunnen voegen. En uh, er is. Uh, Iemand met de ambulance afgevoerd, die had een epileptische aanval. Heel vervelend, maar uh, goed, die is naar ziekenhuis. Daar kan je rekening mee houden bij een uh, groot evenement... waar veel mensen op afkomen, helaas. Ja, ja. Dat, uh, daar houden we ook rekening mee, ja. ja uh, Lara zei het net al uh, in haar aankondiging hier naartoe. Ik denk dat veel mensen, als je denkt aan Koninginnedag of Koningsdag en Apeldoorn... dan denk je al snel terug aan die verschrikkelijke aanslag in 2009. Wat heeft dat voor jullie veranderd als je kijkt naar de beveiliging, zo'n dag? Nou, eigenlijk uh, is de beveiliging de loop van de jaren wat, wat verder aangescherpt. Uh, tot voor een aantal jaren geleden. Uh, was het nog niet zoals het nu is inmiddels. Dat heeft ook te maken natuurlijk met, de vol, uh, ja, met de toenemende veiligheidsbeleving... die er is in Nederland, aanslagen in, in, in de omgeving, in diverse landen... zoals we die allemaal kennen. En dat heeft ertoe geleid dat we natuurlijk meer en meer uh, een, een veiligheidsbeleving hebben. Ja. Kun je dat aanwijzen? Want we staan hier ook, er hangt hier een groot plattegrond uh, aan de muur... Met, uh, wat dingen die zijn gemarkeerd. Als we bijvoorbeeld kijken naar... Uh, verschillende kleuren zie ik voorbij komen. Die uh, gele markeringen, waar staat dat voor? Ja, we hebben hier een, een kleedjesmarkt door de binnenstad liggen. Uh, dat is een aangesloten lint van, van uh, kleedjes... En uh, een paar losse stukken in, de, in diverse steden. En de bedoeling is dat dat uh, ja, de looproutes zijn die de mensen volgen. En waar ze dus uh, wat van ons programma kunnen zien. En die eindigen bij de diverse programma-elementen. Ja, maar want uh, als ik denk aan de steden waar ik dan wel eens ben geweest met, met Koningsdag of Koninginnedag. Daar markeren mensen gewoon uh, voorafgaand aan die dag hun plekje. Hè? Die claimen ze dan. Dat gaat hier anders aan toe. Ja, klopt. Uh, we hebben er uiteindelijk voor gekozen om dat uh, wat georganiseerde te laten verlopen. En dat doen wij door middel van de verkoop van kleedjes. Uh, ongeveer twee weken geleden is de verkoop van de kleedjes Die geweest. Er kan iemand voor een tientje een kleedje uh, kopen. Ja. Maar het krijgt... gaat er dan vooral om zodat jullie weten wie waar zit. Uiteindelijk is dat de bedoeling, ja. ja. En dat dus, heeft ook weer allemaal met die veiligheidsmaatregelen te maken. is een onderdeel van de hele veiligheid. Ja. ja, en hoe ver kun je gaan, Lara, in het beveiligen van je stad... als het aankomt op zo'n evenement als vandaag? Want ja, er komen steeds meer eisen bij kijken. We gaan er zo meteen over verder praten. Dan schuift ook de burgemeester van Apeldoorn aan... en ook een organisator die meer gaat over de horeca-evenementen in de stad. Okay. Tot zo. Joop, tot zo. Ja. Yeah. Songfestival is binnenkort in Portugal en dit is de Nederlandse inzending. in van Whalen. Tien minuten voor half vijf Koningsdag is geen Koningsdag zonder de spullen van zolder, muziek en een drankje. Traditioneel trekken veel mensen naar Amsterdam, de hoofdstad, om daar Koningsdag te vieren. Bijvoorbeeld in Amsterdam-Oost. Als er iets is wat mensen bindt, dan is het blijkbaar... De koopjes en de koning. <lacht> daar doen we het voor. Ja, dat is een. Ik hoorde dat hier vroeger eigenlijk niks te doen was op Koningsdag. Klopt dat? Onze gemeente heeft best gedaan om de Javaststraat te verbeteren. En uh, nu hebben wij ze gezellig, leuk. Maar hoe was het vroeger dan, een paar jaar geleden? Uh, iets rustiger en nou is het veel levendiger. Ja. En daar bent u blij mee? Wat heeft u in uh, verkoop? Uh, kufta. Dus met Koningsdag eet iedereen kufta. En wat was het ook alweer kufta? Het zijn uh, haakballetjes in een broodje. In een koffieboetiekje is de Kings karaoke gaande met onvervalste hazes. En, nou ja, gezellig uh, vind ik. Dit is een plaatje dat je niet vaak ziet dat mensen van zoveel verschillende pluimage een gezellige dag hebben samen. Nou ja, wel, ik woon hier in de buurt, dus dit, dit is eigenlijk een, een gangbare dag... maar dan heel wat drukker, yeah. laat ik het zo zeggen. Ik yeah. ben bang dat de politiek en, en de media er zelf ook erg aan meedoen... Yeah. aan die polarisatie en het, en het uh, constant inzoomen op de verschillen... en, uh, en kleine incidenten. Yeah. Alles staat op scherp en dat is al langere tijd hier in Nederland. Yeah. Goed geslaagd? Ja hoor. Ja. Wat ja. heeft u gekocht? Kunstboeken. Heer op per stuk. Ja, alles voor... Uh... 1 euro voor de komende 5 minuten. Lang leven voor de koning. Met de complimenten van het koninklijk huis. Ja. En als het over 5 minuten niet verkocht is, dan gaat het daar in een die afvalcontainers. Nee, echt niet. Daar gaan we ze gewoon weggeven. Ah, okay. Ja, kan iemand, iedereen komen. Daar is het gratis. We zitten hier zelf al 20 jaar met de winkel. En uh, in die twintig jaar is die hele buurt ook wel veranderd. De straat is opgeknapt. Ander soort volk. Er lopen hier nu ook veel meer toeristen. Dat was vroeger ook allemaal niet. En hipsters. Ja, het wordt echt een hipsterbuurt. Dus uh, we hopen dat we vandaag ook alles kunnen verkopen aan de hipsters. Yeah. Wat ik vandaag zie hier in de Javerstraat is ook wel het bewijs... dat mensen eigenlijk prima met elkaar overweg kunnen. Wat hun achtergrond ook is. Natuurlijk, waarom niet? Polarisatie, verdeeldheid... Dat is niet wat ik hier vandaag zie. Klopt, klopt inderdaad. Maar ik denk, weet je, vooral op zo'n dag. Mensen worden gelukkig wakker. Ze hebben er zin in. En dan is iedereen aardig tegen elkaar. Je leeft in Nederland. Het is een multicultureel land. En uh, zolang jij gewoon je dingetje goed doet... dan uh, moet iedereen met elkaar overwegkomen. Een uh, blijde boodschap op Koningsdag. Een verslag van Roel Pauw Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Als je iemand Fries hoort spreken, dan is er natuurlijk grote kans dat die persoon uit Friesland komt. Maar dat is in het verre verleden wel eens anders geweest. In de vroege middeleeuwen waren zelfs heel Noord- en Zuid-Holland Friestalig. Taalkundigen vinden hiervoor bewijs in een aantal straat- en plaatsnamen. Maar een echt Friese tekst was er in Holland nog niet gevonden. Maar volgens Amsterdamse hoogleraar Germaanse taalkunde Arjen Versloot... is dat nu verleden tijd. Hij ontdekte namelijk een Hollands liefdesliedje uit de 17e eeuw... dat in het Fries is geschreven en een beetje schunnig is, meneer Versloot. Welkom, fijn dat u er bent. Ja? Uh, als ik schunnig zeg, bedoel ik... Dan dat ook echt zo schunnig, een beetje plat? Ja, een beetje plat, Ja, mag je wel stellen. Waar gaat de tekst over? Nou, Het is een liefdesliedje, maar het gaat uh, niet, maar even, niet alleen maar over hoge hoofdseliefde... maar er wordt ook zeer nadrukkelijk uh, duidelijk gemaakt... dat er een groot lichamelijk uh, verlangen is naar uh, de vriendin. Uh, wat, wat lijfelijker. Een dus ja. lijfelijk verlangen. En ja, ja. uh, kunt u ons ook wat uh, sappige details geven dan? Nou, ik zal het sappigste detail dan maar meteen even ingooien. <laughs> dat hij wil, graag, dat, hij wil zijn, graag zijn melk in haar emmertje kwijt. Pardon? Ja, goed. Het is wel een beetje omvloerst, uh, toch? Het is wel ja. indirect taalgebruik eigenlijk. Ja, maar het is natuurlijk toch ook tegelijkertijd wel heel. Uh... Zijn melk in expert. haar emmertje. Okay. Ja. Um, en, en verder nog? Um, nou ja, dat gaat, daar, hij, wil, hij wil graag met de zoenen, hij wil graag bij de op bed... en hij uh, uh, raakt al op voorhand al een beetje in de, in de, in de zeg maar, doezelige sferen. Oké, okay. uh, zoals ja, dat bij mensen gaat. En, ja. en hoe heeft u die tekst gevonden... Uh, eigenlijk bij toeval, die tekst was al lang bekend, die, uh, maar die zat in de, in de collectie met Friese teksten uit de 17e en 18e eeuw. En dat werd geacht Fries uit Friesland te zijn. En bij onderzoek naar de geschiedenis van het Fries in Friesland kwam ik deze tekst ook weer eens een keer tegen. En toen viel mij op dat hij eigenlijk heel erg buiten het uh, stramien van al die andere teksten viel. Het uh, nogal afweken in, in taalgebruik, in taalvormen en klankvormen. En uh, nou ja, goed, dat ben ik gaan onderzoeken met uh, deze conclusie uiteindelijk. Want u heeft eigenlijk geconstateerd dat het dus niet een, een echte Friese tekst was, maar een tekst die elders in het land ontstaan is. Het, het is wel, gewoon op grond van de taalkundige kenmerk zie je dat het wel Fries is. Ja. Maar het is geen Fries zoals dat in Friesland in de 17e eeuw gesproken werd. Want dat was ik aan het bestuderen, hoe dat eruit zag. Hmm. En daar wijkt dit uh, nogal van af. En wie is de maker van deze tekst? Ja. Weet u dat? Ja, dat? Als ik dat zou weten, dat, dat zou helemaal mooi zijn, want dan wist ik echt precies waar het vandaan kwam. En dat weet ik niet. Het is een anonieme tekst. Het zit in een bundel, uh, waar een deel van de teksten anoniem is, Deel zijn wel van auteurs. Ik heb wel naar die andere auteurs gekeken, maar dat bood ook niet echt aan aanknopingspunten. Dus Daar vond zin, u geen opvallende vergelijking? Nee, niet iemand die uh, bijvoorbeeld duidelijk uit Noord-Holland komt. Al, al die andere auteurs kwamen allemaal uit Amsterdam. En weet u of deze tekst dan uit in Noord- of Zuid-Holland is? Nou, de kans dat er in, die, in 17e eeuw in Zuid-Holland nog Fries gesproken werd, dat is okay, wel interessant. Dus dat wel kon, hij ook al, kon hij ook al wegstrepen? Dat, ja, dat kon wel wegstrepen. Ja. En heeft u nog meer aanwijzingen dat het uh, over Fries uit Holland gaat? Ja, nou, een van de mooiste voorbeelden is dat hij heeft het over Mies Zwickeren mooie lemke. Mijn ja. zoenerige mooie lammetje. Okay. En het woord zwikken in de betekenis van zoenen... Uh, bestaat niet in het Fries uit Friesland. Maar komt wel voor als je gaat kijken in de woordenboeken... van het latere Zaans en het Westfries. Dat zijn Nederlandse dialecten, maar natuurlijk daar... Waar, he, die, waar vroeger Fries gesproken werd. Daar vind je het woord zwikken in de betekenis zoenen. En anders is zwikken altijd van je voet verzwikken. Ja, ja. Dat is de gewone betekenis. Maar de speciale betekenis van zoenen vind je alleen daar. Er zijn er meer van dat soort voorbeelden... die je alleen maar in Noord-Holland uh, kunt plaatsen. Ook wat hij, waar het, het vers over gaat... De, hij beschrijft dat hij wil graag bij, die, bij zijn vriendin uh, naar binnen. Mm. En wil daar met haar de nacht doorbrengen. En dat was op zich een niet ongebruikelijk, volks, uh, niet ongebruikelijk gewoonte. Als een stel al wat verkering had, dan liet het meisje een raampje open. Het lek heette dat. En dat weten we uit andere literatuur. Mm. Uh, en dat, dat woord lek komt hier ook in dit verband voor. Uh, tenminste, met dat woord lek dat geeft hij ook nog een wat schunnigere uh, invulling aan. Dat is een beetje dubbelzinnig gebruikt in dit geval. Uh, maar hij wil graag naar binnen door dat lek om bij haar de nacht door te brengen. Dat lijkt dus heel erg te verwijzen naar dat volksgebruik... dat juist in de 17e eeuw voor Noord-Holland beschreven ah, okay. wordt. Okay. En hoe heeft u dit? Want bent u dan al die teksten aan het lezen? Of kunt u nee, dat iemand Nee, nee, nee we, hebben groot, computers? we hebben een groot corpus, uh, digitaal corpus, waarin ik woorden kan vinden. Zo kwam ik hier eigenlijk op. Ik was een bepaald woord aan het bekijken hoe dat veranderd was door de tijd. En toen kwam ik dat woord ook in deze tekst tegen. Nou ja, en dan kan je die tekst oproepen uh, uit het corpus... en dan op die manier uh, ga je dat eens verder bezien. Ja, ja, ja. ja. En hoe komt het uh, dat het Fries langzaamaan door het Hollands verdrongen werd? Ja, dat is een kwestie van taalmacht. De Hollandse graven die oorspronkelijk gewoon graven in Friesland waren in de vroege middeleeuwen, die zijn zich op een gegeven moment gaan ja, onderscheiden en cultureel zich op Brabant en Vlaanderen gaan richten. Mm. En als eenmaal het Hof overstag is, en dan gaat langzaam de, de bovenlaag van de bevolking en dat zijpot dan langzaam naar beneden door tot iedereen die Friese taal kwijt is en op Hollands is overgeschakeld. Ja, maar dat houdt dan wel op bij een bepaalde grens. Dat is dus aan de Zuiderzee gestopt, zeg ja. maar, dat proces. Ja, ja, ja, ja. Ja. Zou u nog een stukje kunnen voelen ja. maar ja het is een liedje, u mag het ook zingen. Nee, ik ken helaas. Nee, <laughs> ja. oh, jammer. Een collega van u is daarmee bezig, maar dat is een oh, uh, Minjaaf is eens zo zwiert een dier, zo mollebolle bolle femke. Je kwotet jek altijd pierweer, zo zwikkerige zwier tjemke. Dat jek Heer en dat jek Heer mocht wiesen, dat wie min Beheer, min zwikkerige mooie lemke. En dat is dat zwikkerige, dat is dan ook mijn weer... Mijn zoenerige mooie Zoener, lammetje. Want ze zoent ook terug dus. Blijkbaar, ja. ja, ja. En wat, wat, wat betekent de rest? Uh, dus mijn lief is een zo zoete dier. Mijn mollige, bollige meisje. Ik wou dat ik altijd bij haar was. Mijn zoeterige, lieve Tjamke. Dat is dan de eigen naam. En dat ik bij haar mocht zijn altijd. Dat is mijn begeren. Mijn, en dan mijn zoenerige mooie lammetje. Ja, er spreekt een enorm verlangen uit. Hè? Ja, dat is uh, groot. Ja, ja. Prachtig. Nou, dank Arjen uh, Hoogleraar Germaanse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En straks, de koning in Groningen ging de gastdiscussie niet uit de weg. Dat zult u straks horen in ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Uiteraard gaat dat over de top uh, tussen Noord- en Zuid-Korea. We hebben reacties. NPO Radio 1. We gaan nu naar het NOS-journaal. Clemens Peters. President Trump is bijzonder positief over de afloop van de Koreaanse top... waarop Noord- en Zuid-Korea besloten om na 65 jaar vrede te sluiten. Trump zegt dat de oorlog ten einde loopt en dat Amerika daar trots op mag zijn. Andere landen zijn voorzichtiger in hun commentaar. Een Turkse minister is niet welkom in Duitsland... bij de herdenking van een aanslag op een Turkse familie 25 jaar geleden. De Duitse autoriteiten zijn bang dat minister Cavusoglu... van Buitenlandse Zaken de herdenkingstoespraak zal misbruiken... om stemmen te winnen voor de verkiezingen in juni in Turkije. En de winnaar van een Britse natuurfotowedstrijd... moet zijn prijs inleveren. De Braziliaan Marcio Cabral had namelijk voor zijn winnende foto... een opgezette miereneter gebruikt. En de fraude kwam aan het licht toen bezoekers van een natuurpark ...ontdekte dat het dier gewoon bij de ingang stond. <lacht> Pardon, uh, dankjewel Clement. Wij gaan naar het uh, weer, Willemijn Hoeberg. Hebben de mensen droog gehad vandaag op Koningsdag tot nu toe, denk je? Ja, in grote delen van het land wel. Op dit moment zie je, als je naar de raden kijkt, wel een neerslaggebied uh, trekken. Met de meeste neerslag over het westen van het land. Maar het is ook niet zo dat het dan echt keihard plant. Het is vooral wat lichte regen wat er uh, af en toe kan vallen. Mm. Maar de hele ochtend is het eigenlijk op de meeste plekken gewoon droog geweest. Nou, wat ja, wat gelukkig. En wat zit er nog aan ja. te komen? Um, nou, een beetje een weekend met uh, twee kanten. Zaterdag wordt een dag met vrij veel bewolking af en toe wat lichte regen. Maar ik denk absoluut niet dat het een verregende zaterdag uh, gaat worden. En zondag, dan zit een beetje op de grens... tussen de warme lucht, warmere lucht waar we nu in zitten... en de koudere lucht die er wat meer aan zit uh, te komen. En dat levert een aantal stevige buien op. In eerste instantie zondagochtend kan het echt flink plensen... met uh, af en toe ook onweer erbij. En uh, zondagavond en in de nacht naar maandag... en maandagochtend hebben we ook weer te maken... met die hele stevige, uh, stevige buien met soms mm. dat onweer erbij. Dus dat hele rustige weer... hebben. We morgen en vanaf zondag kan het af en toe even knallen. Oké, okay, dankjewel Willemijn. En hoe is het dan op de weg? Nee, op de weg staan geen files. Edwin Gerritsen hoort u later in deze uitzending. Maak kennis met de Copenhagen Light van Stella. Bekroond tot beste koop in de fietstest van het Algemeen Dagblad. Nieuwsgierig? Kijk op stellafietsen.nl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 Drie minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Deze Koningsdag. Groningen was vanochtend helemaal klaar voor... om de koninklijke familie te begroeten met veel ontspanning... maar ook aandacht voor het grote probleem... de schade door aardbeving in de provincie. Welkom, welkom in de grootste stad van Nederland. De stad van mijn toekomst. Ja. Hij is nu handen aan het schudden, zwaait ja. naar het publiek. De vloer trilt opeens. Geschrokken, niet leuk. Nee, maar goed, ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat Groningen hier ook, ook, en niet alleen de stad Groningen, maar de provincie Groningen op deze manier kan laten zien wat er leeft. Ik bedoel, voor mij is het niks nieuws, maar we zijn ook hier om aan de rest van Nederland te laten, laten zien wat er bij u leeft. Maar we willen weer veilig wonen in onze huizen. En daarom willen wij als Groningers onze veiligheid terug. Niet morgen, maar vandaag. Ik heb hier uh, Prins Bernhard bij me staan in Prinses uh, Annette. U heeft elkaar hier leren kennen in Groningen tijdens de studententijd. Wat wil u daarover kwijt? Hoe ging dat? Ja, wat zijn we? Inmiddels alweer 15 jaar getrouwd. We zijn trots op deze jonge stad. Vol innovatiekracht, vol veerkracht. Die niet zijn probleemgevallen vergeet. Die sociale zwakkeren onder de arm neemt en meeneemt. Die de aardbevingslachtoffers een hart onder riem steken. gaan staan, als Groningen staan we er. En we zorgen er dat jullie veilig zullen zijn. En daarom is deze stad zo bijzonder. Jullie staan voor jezelf. Jullie kunnen een feest vieren als geen ander. Anderen praten erover. Jullie doen het gewoon. En daarom gaat er niks, maar dan ook niks boven Groningen. Hartelijk bedankt. Verslaggever Karin Albers was de hele dag bij dat koninklijk bezoek aan Groningen. Karin, hebben de Groningers de familie een mooi programma voorgeschoteld? Nou, volgens mij wel. In ieder geval een heel afwisselend programma. Je hoorde het al een beetje. Het ging uiteraard ook over die aardbevingen. Maar er was ook ruimte voor de wetenschap. Er was ruimte voor cultuur. Er was ook aandacht voor het relatief hoge aantal werklozen in, uh, in Groningen. In de provincie. Dus in die zin kun je zeggen, ja, is het echt een heel... Um, uh, afwisselend programma geweest. En wat ook wel heel leuk was, uh, ze waren ook wel nou, behoorlijk aanraadbaar. Um, er waren momenten dat ook die, die leden van de koninklijke familie lekker konden uitwaaieren. Dus op zo'n plein zich naar alle kanten toe konden bewegen, waardoor extra veel mensen ze konden zien, een handje konden schudden. En ook voor onze verslaggevers was dat lekker werken, want daardoor kwam je nog eens een keer een prins tegen die je dan ook eventjes de microfoon onder de neus mocht uh, duwen. En uh, dat is ook wel eens anders geweest. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar in Tilburg waren er van die hele Malle straatjes en uh, meelopend op de route was, was je op zo'n afstand... omdat er dan ook altijd nog beveiliging tussen loopt en dergelijke... dat je nauwelijks in hun buurt kwam. Maar nu was het echt een, uh, een prettige dag wat dat betreft. En wat is jouw indruk? Vonden de koning en koningin het een leuk bezoek? Ja, en dat merkte je uh, in mijn ogen heel erg toen ze Dionne uh, Staks tegenkwamen. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk niet spontaan, dat was afgesproken van tevoren... want zij mocht dan een beetje tegen het einde van het programma... gewoon een reactie vragen, hè, hoe, hoe is het om hier in Groningen te zijn? En, en uh, ook, um, het is een dubbel feest, want het is ook nog eens een keer... vijf jaar koningschap wat in zekere zin wordt gevierd nu. En het viel mij op dat zowel koning als koningin heel ontspannen klonken. Ik heb op dat moment alleen maar het geluid gehoord, niet de beelden gezien... En dat ze ook echt de tijd namen om antwoord te geven. En ook dat heb ik wel eens anders gezien. Dus ze, zijn, nou, ze waren ontspannen. Ze zaten goed in hun vel. Um, ook dat praatje waar we net ook een fragmentje van hoorden. Uh, op het plein uh, aan het einde. Nou, de, de koning... Sprak, sprak ontspannen en sprak vrolijk. En volgens mij hadden zij het prima hun zin daar in Groningen. En we hoorden natuurlijk net al dat de koning heeft ook aandacht gehad... voor het grote probleem in zowel de stad als de provincie. De aardbevingen, de schade die uh, mensen hebben, uh, de stress die het veroorzaakt. Met, met wie heeft hij gesproken? Hij heeft een aantal mensen gesproken die hij niet voor het eerst tegenkwam. Want het is ook echt een dossier wat hem na aan het hart ligt... Vijf jaar geleden, hij was toen nog kroonprins... toen moest hij in Groningen zijn om uh, iets te openen van de nam. En toen heeft hij zelf gezegd... ja, maar het is niet alleen maar het iets openen. Er zijn ook mensen die daar last van hebben. Daar wil ik ook mee spreken. En toen is er dus op zijn verzoek een, een aantal mensen... een tiental mensen georganiseerd... die allemaal schade hebben aan hun huis. En daar heeft hij mee gesproken. En niet één keer, nee, uiteindelijk vijf keer. En hij wilde dus ook echt een luisterend oor bieden. En heeft ook die mensen dan toegezegd... dat wat hij hoorde, dat hij dat ook ook zou zorgen dat er bij de betrokken ministers terecht kwam. Zonder verder toezeggingen te doen dat hij daar verder nog invloed op heeft. Of iets dergelijks. Maar wel te zorgen dat het op die plekken kwam waar het uh, nou ja, nodig was. Dus uh, het is ook een dossier wat hem na aan het hart ligt. En vandaar dat er ook nu geen enkele twijfel was... of die aardbevingen überhaupt een plek moesten krijgen in dit feestelijke programma. Uh, nee, die moesten daar gewoon zijn. Nee. En een aantal van die mensen die hij dus de afgelopen vijf jaar heeft gesproken... waren ook op het plein. Daar heeft hij weer even mee gesproken. En uh, je hoort hem net zelf ook in die compilatie zeggen... we zijn ook hier in Groningen, zei de koning... om de rest van Nederland te laten zien wat hier speelt. Want dat is ook hoe hij zijn rol opvat. Hij weet dat door ergens te zijn... hij automatisch uh, aandacht krijgt, creëert voor een probleem of voor een zaak. En ja, in die zin benut hij zijn rol heel goed. Dankjewel, Karin Alberts vanuit Groningen... over het bezoek vandaag van de koning en koningin. Het is even na half vijf, tijd voor tech. En gadget bij mij. Techfriend Roland Stekelenburg van innovatieplatform Fast Moving Targets. Fijn dat je er bent, Roland. Grote technologiebedrijven zoals Facebook en Google liggen onder vuur. Zwaar onder vuur. Er zijn privacyzorgen. Zorgen over nepnieuws. Haatzaaien. Manipulatie van verkiezingen. Polarisatie. Tweedeling in de samenleving. Het gaat maar door. Um, wij hadden daar gisteren ook weer een verhaal over van nieuwsuur. Um, is dat terechte kritiek wat jou betreft? Hoe kijk jij hierna als uh, ook liefhebber van Tech? Ja. ja, absoluut terechte kritiek op sommige punten. Uh, maar ik vind wel echt dat we totaal doorslaan. In de manier waarop we uh, dit nu frame, zoals dat heet. Hè? Dus ja. neerzetten. Um, het lijkt wel als je die berichtgeving volgt. Of heel Silicon Valley vol zit met allemaal hele slechte mensen. Die het gemunt hebben op de tierenzieltjes van onze kinderen. En die met opzet intentioneel haat zouden zaaien, tweedrag zouden zaaien in de samenleving. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk uh, totale onzin. Uh, we moeten niet vergeten dat die technologieplatforms, die bestaan nog helemaal niet lang. Uh, misschien tien jaar. Uh, en, en hebben ons natuurlijk ook ontzettend veel gebracht. Uh, we vergeten dat wel eens, maar het zijn allemaal prachtige producten. Uh, E-mail, uh, allemaal dingen gratis. Uh, tekstverwerkers, gratis apps, noem maar op. Uh, grote ouders die contact kunnen houden met hun kleinkinderen. Uh, Facebook, het adresboek. Van de wereld dat je contact kunt houden met vrienden van vroeger over mm. de hele wereld um, zijn natuurlijk fantastische verworvenheden. En ja, er gaan nu een paar dingen fout en daar moeten we natuurlijk wel wat mee. Ja, ja want dat je moet het eigenlijk allebei laten zien. Hè? Het is het is um, er gaat veel mis en dat, daar liggen gro gro grote problemen aan, Tegoslav, volgens mij. En tegelijkertijd zeg jij. Er is ook zoveel moois. Ja, dus ik vind dat we het kind met het badwater ook niet moeten weggooien. En nu niet als, omdat iedereen het maar heeft over het is gevaarlijk en je privacy en uh, de invloed op onze kinderen en de samenleving, dat we um, ja, allerlei maatregelen gaan nemen waar we later weer spijt van krijgen. Ik, ik protesteer echt tegen die neiging alsof Silicon Valley helemaal vol zit met, met uh, op geld beluste ondernemers. Mm. Uh, dat is gewoon niet zo. Ik, ik weet ook heel zeker, uh, daar uh, kan ik wat meer over vertellen, dat juist binnen die technologiewereld heel er erg gediscussieerd wordt over al deze problemen. En dat mensen bezig zijn dat zelf uh, op te lossen. Waar merk je dat? dat er zo veel vorige maand doen. was ik nog op South by Southwest. Een okay. van de grote technologieconferenties uh, wereldwijd. Daar, daar loopt de hele technologiewereld rond. En uh, heel opmerkelijk dit jaar was juist dat binnen die wereld... Uh, dit, deze onderwerpen allemaal heel hoog op de agenda staan. Dat gaat dus over... Um, een, een, een betere wereld creëren met technologie. Geen mensen uitsluiten. Het gaat over diversiteit. Over of de algoritmes die, die we gebruiken... zeg maar wel de werkelijkheid weerspiegelen. En mm. hoe je dat zou kunnen verbeteren. Het gaat over, ook over de gevaren van kunstmatige intelligentie. En wat we daarmee zouden moeten. Het gaat over een basisinkomen. Wat binnen de technologiewereld eigenlijk helemaal geaccepteerd is... als een oplossing voor de gevolgen van die automatisering. Namelijk dat mensen... Hun banen kwijt zouden kunnen worden. En buiten die techwereld is dat helemaal nog niet een geaccepteerd idee. Nee, dus ik, ik, ik zie dat binnen die technologiewereld dit absoluut een onderwerp is. En dat mm. het dus niet gaat om een, om een stelletje mensen die alleen maar geld willen verdienen. Dat is absoluut niet het geval. De vraag is natuurlijk wel uh, de problemen die er liggen, bijvoorbeeld rond die algoritme um, en privacy. Of de techwereld ze zelf kan oplossen. Want je hoort ook continu dat er gereguleerd moet gaan worden, dat er maatregelen nodig zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat heeft natuurlijk altijd twee kanten. Regulering uh, kan ook nadelen hebben... want daar is de wereld ook niet altijd beter van geworden... van allemaal regeltjes. Maar in dit geval uh, denk ik dat dat wel zo is. En dat gebeurt natuurlijk ook al. Laten we ook niet net doen alsof dat niet gebeurt. Volgende maand gaat de grote, grootste privacy-wetgeving ooit... in de Europese Unie mm. in. Mm -hmm. uh, die echt consumenten veel beter gaat beschermen... tegen het misbruik van hun persoonlijke data. Nou, hartstikke goed. Net zo goed pleiten, denk ik, inmiddels de meerderheid van de mensen die in de technologiewereld... voor een soort van regulering op het gebied van die ontwikkeling... van kunstmatige intelligentie en kunstmatige superintelligentie. Omdat ja. ze wel zien dat daar ook schaduwkanten aan zitten. Ja, dat zijn geen kleine namen he, die daarvoor pleiten. Nee, absoluut ja. niet. Elon Musk is een van die mensen die dat doet. Um, en ik, maar ik denk dat heel veel zaken die techwereld zelf kan... en ook gaat oplossen. Uh, dat kan niet anders, want... Ze zullen wel moeten. En de gebruikers? Um, zouden wij wat meer ruimte, wat meer macht kunnen terugveroveren... op uh, de techbedrijven bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, we vergeten ook wel eens dat die algoritmes... of, of dat we zeggen, ja, op Facebook uh, en, en op YouTube... Hè, daar ging het gisteravond over uh, Nieuwsuur. bij Nieuwsuur. Ja. ja, daar komen al die, die, die, die filmpjes bovendrijven... die we allemaal niks vinden uh, en slecht vinden. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat om wij ze delen. Initieel klik je ergens op. Als wij ja. ze niet delen, als wij ze niet liken... Ja. als wij ze niet uh, weer doorverspreiden... dan pikt het algoritme ze ook helemaal niet op. Mm. Dus dat is niet de schuld van het algoritme alleen. Dat is ook de schuld van de mensen, van ons allemaal... omdat wij die dingen steeds maar weer delen. Dus we kunnen een paar dingen doen. We kunnen wat minder persoonlijke gegevens sowieso... Uh, afstaan aan deze platformen. Dat bepaal je voor een groot gedeelte ook zelf. En we kunnen het ook weer een beetje gaan gebruiken... op een andere manier. Uh, en als jij denkt van ja, ik vertrouw het nieuws niet... van Apple Nieuws, ja, dan kun je ook gewoon weer een abonnement... op een krant nemen of af en toe ja, naar NOS... teletekst uh, ja. uh, kijken. Ja, weet ik veel. Ja, Ik vind het wel mooi. Dankjewel. Roland Stekelenburg, voor jou komt weer naar de studio van Nieuws Co. Nieuws Co. Wij gaan naar Apeldoorn. Nieuws-en-Cobus viert Koningsdag daar. Staat veilig midden in het Oranjepark. Tegenwoordig stellen politie en brandweer namelijk steeds hogere veiligheidseisen aan evenementen zoals Koningsdag. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat het feest ook gezellig blijft, zou ieder mag De stad Apeldoorn weet natuurlijk hoe belangrijk veiligheid is op een dag als vandaag. Want we kunnen ons nog de aanslag op de Koninklijke Familie herinneren. De poging tot de aanslag in 2009. Wat voor maatregelen zijn er genomen? Nou, er zitten wat strengere regels vast aan het uh, veiligheidsplan. Je veiligheidsplan en dan moet je denken aan uh, vluchtroutes bijvoorbeeld. En, uh, waar, uh waar de eerste hulp staat, waar wij nu op dit moment trouwens na staan... van het Rode Kruis. Maar er zijn ook nu huisregels per evenement. Huisregels, dat houdt in de, dat er ja, wat voor regels je aan moet houden. Dus dat is bijvoorbeeld nu uh, geen aanstootgevende kleding mag je dragen. Nou, begrijpelijk geen eigen drank meenemen... want dat vinden de horecaondernemers natuurlijk ook gewoon niet zo prettig... voor de inkomsten. En uh, bij die huisregels is ook te zien uh, wat het telefoonnummer is van de organisator. Dat is sinds dit jaar. Ik uh, sta inmiddels uh, in het park waar het uh, feest bezig is. Onder andere met uh, Marco Bot, coördinator grootschalige evenementen bij Stichting uh, Evenementen Apeldoorn. Marco, uh, ja? hoe gaat het? Houden de mensen zich een beetje aan de regels vandaag? Volgens mij wel. Ik heb uh, daar in ieder geval helemaal geen klachten over gehad. Nee? Er is dus nog niet zoveel gebeurd vandaag. Nee, nou, we zijn vanuit de Stichting Centrum Evenementen eigenlijk wel in de nacht uh, actief, hè, met, met de horeca evenementen. En uh, overdag hebben we het uh, stokje overgedragen aan de Stichting Oranjefeesten. Dus, uh... Het staat ook naast ons is dus voor jou even een paar uur om bij te komen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel om even weer uh, op te laden en uh, dan zo weer de nacht in te gaan. Ja, want jij organiseert het namens uh, de horeca-ondernemers uh, hier in de stad. Ja, met de horecaondernemers. Ja. Ja. Wat wordt er allemaal georganiseerd? Nou, we hebben afgelopen nacht Prinsenacht gehad in Apeldoorn. Op de, uh, Podia staan En uh, ja, gewoon met heel veel muziek. DJ's, live muziek, buitenbarretjes. En uh, ja, vooral heel veel gezelligheid. En hoeveel mensen komen daarop af? De officiële inschatting is dat we gisteren 25.000 uh, mensen ontvangen hebben in de stad. Daar zijn, we, daar zijn we dik tevreden mee. Ja. Ja. En er um, komt natuurlijk dan ook wel al die huisregels bij kijken. Waar ik het net al over had. Hè? En, uh, en, die, en het veiligheidsplan moet je daarvoor maken. Hoeveel mannetjes moet je daar dan voor inhuren? Bijvoorbeeld als we dan kijken naar gisteravond. Nou, als ik even snel tel, we hebben 50 man beveiliging ingehuurd. 15 man van de EHBO. Stewards ingehuurd, verkeersregelaars. Ik denk dat je het optelt dat je richting 75, 80 mensen gaat. Ja. Burgemeester Berens staat ook bij ons in het park tevreden ja? over de feesten tot nu toe? hoe Het is verlopen. Ja, mensen vermaken zich goed. Uh, men is blij. Men, men, men spreekt mij ook aan uh, om te zeggen van, nou, het loopt hartstikke leuk wat een gezelligheid. En ja, da, daar gaat het om natuurlijk. Hè. Uh, ik, het voelt voor mezelf net als dat je in één grote huiskamer rondloopt. Waar, ja, men drinkt ook een biertje op straat. Men eet natuurlijk wat. Uh, men vermaakt zich. Er is muziek overal op alle hoeken straat, van de straten. Dus uh, top, denk ik. Het loopt tot nu toe goed, maar er komen ook natuurlijk aardig wat voorbereidingen bij kijken. Ook als je dus dan naar kijkt naar specifiek het veiligheid, uh, veiligheidsplan bijvoorbeeld. Uh, wat staat daarin? Ik had het net al over die huisregels. Uh, wat, wat komt er nog meer bij kijken? Nou kijk, het is natuurlijk zo dat uh, primair de organisatoren verantwoordelijk zijn op het evenemententerrein. Nu is het zo dat uh, bij uh, Koningsdag en uh, ook uh, Prinsenacht, noem maar op, uh, dat dan eigenlijk het hele centrum met evenemententerrein is en daar dan wordt de verantwoordelijkheid gedragen door de organisatoren. Daar zit dat spanning op want dat kan ik me goed voorstellen. Hoeveel vrijwilligers heb je? Wat kost het aan beveiliging? Maar daarbuiten, zo gauw er ook maar iets plaatsvindt vindt buiten het evenemententerrein... dan is de reguliere politie aan de beurt of wat dan ook. Mocht er iets op het evenemententerrein gebeuren wat overstijgt in dit geval... de beveiliging die daar actief is... dan uh, is de overheid weer aan de beurt, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar als we dan kijken naar waar, waar die uh, ondernemers dan uh, verantwoordelijk zijn, uh, voor zijn... Ja. Marco dan uh, ja. in dit geval... Um, die regels zijn strenger geworden... Ja. Ja. Nou ja Kijk, we zijn natuurlijk niet uh, dom, hè? om het zo maar even te zeggen. We zien wat er gebeurt uh, in, in, in de wereld. En ja dat vereist toch meer uh, veiligheidseisen. Mensen verwachten dat ook, die het bezoeken. Ja. Uh, en tegelijkertijd wil je ook weer niet overal uh, nou ja, contribuut... of zeg je dat, uh, entreevoorvragen. Dus daar zit spanning op. Dat klopt wel. Subsidievlering door de overheid om die dingen weer mogelijk te maken. Waar vele mensen op afkomen die dan weer niks uh, daarvoor zouden willen betalen. Nee. Dus, nou Ja, dat ja, is wel een spanning, ja. En wat is er dan specifiek veranderd anders? Want, ja, Lara. Had het er net al over, he, die aanslag in 2009, dat herinneren we ons allemaal nog. Ja, maar die wat? spreekt daar nog niet, nee, die is daar eigenlijk helemaal niet de leidraad voor. Dat is natuurlijk super triest wat er toen gebeurd is. Maar waar, waar het vooral om draait, is dat de aanslagen die de laatste, noem het maar vijf jaar eh, plaatsvinden. Waardoor je gewoon heel erg, eh, nou ja, op je kwieven moet zijn wat er kan gebeuren. Maar ja, nogmaals, een gek kan er altijd zijn, wat je ook doet. U, u ziet hier dat prachtige park waar we nu staan. U, ik ben niet de burgemeester eh, die zegt, nou dat gaan we allemaal in de roodblok zetten. Dat gaan we niet doen. Serious request, groot event. 500.000 mensen gehad, 30 incidenten. Ik ben als een echt, als, nou ik wil zeggen als een kind zo blij, maar in dit geval als een overheid zo blij als het maar kan met de organisatoren, dat het goed mensen, is verlopen. Dat top is gegaan. Ja, ik wil toch, want u zegt dat was niet de directe aanleiding voor die veiligheidsmaatregelen. Maar ik wil toch nog even terug naar 2009. Want Marco, jij hebt dat toen ook meegemaakt. Jij was toen ook uh, betrokken, hè, bij ook als organisator bij die feesten, die dag. Ja, dat klopt. Ja. Ik was uh, in dit park. We hadden toen uh, het gebied opgedeeld in uh, in een aantal regio's. En ik was verantwoordelijk voor dit park. En de koninklijke familie was net hier hier het park uitgegaan, in de bus gestapt en naar uh, Paleis Het Loog gereden. Ja, en daar is natuurlijk uh, die aanslag uh, gebeurd. En in mijn hoofd hè, dat is, zit dat wel een soort van, en het is niet de aanleiding... maar het is wel uh, de aanslag, het is uh, de love parade, het is de strandrellen... het is een, een aantal incidenten die voor mijn gevoel bij elkaar... en inclusieve terroristbedreiging ja, er wel voor zorgen... dat het de afgelopen jaren veel meer uh, aan veiligheid wordt gegeven... Uh, geëist. Ja, ook... Als ik heel kort mag reageren, ja, he, dat heel blog, kort. heb ik begrepen. Het, het van belang is dat de mensen die op het evenementterrein komen, dat die het gevoel hebben, wij zijn de baas op, in het gebied. En als je dat denkt te bereiken door hekken, door meer politie, door meer beveiliging, is dat niet dé oplossing. Nee, maar wat dan wel? Ja, daar zitten we naar nou op zoek. En ik denk dat ja, maar het... daar heeft u vandaag, bent u daar al mee aan de slag gegaan? Ja, met zeker. Het denk, nou ja, dat is op zich prima dat u dat zo stelt ook. Zichtbaarheid ook van de overheid is essentieel. Niet alleen dat ik daar rondloop, maar dat ze toch Mensen zien die, nou ja, dat het gevoel geeft, dat is, dat is intuïtief hè. Dat het gevoel geeft: de stad is van ons. En als je alleen maar met beveiliging gaat werken, werkt het contra. En daar moet je een soort evenwicht in vinden. Met ja, maar, maar hoe pakken jullie dat dan aan, Marco, als, als horeca ondernemers Nou, wat we sowieso gedaan hebben, is. Uh, uh opgeschaald in beveiliging. Dat is ook, ook wel geëist ge door uh, zeg maar de veiligheidsregio. Uh, en we hebben er ook stewards aan, aan toegevoegd. En stewards zijn dan uh, ja, gewoon net even wat mensen die, die, die gewoon wat minder duur zijn. Ze zijn geen vrijwilligers. moeten wel betaald worden, maar uh, ja, die proberen wel als een soort van ogen en oren extra de kosten te geven. En inderdaad met een jasje als uh, crew rond te laten lopen. Dat mensen zien van, goh, ik word niet echt aangesproken, maar ik heb wel de gelegenheid om wat te vragen als er wat is. Ja. En dat zijn om hen mijn... het gevoel van veiligheid te geven. Ja, dat... Wordt het ook daadwerkelijk veiliger of gaat het er meer om dat je dat gevoel geeft? Heeft aan de mensen die op je evenement afkomen? Ik denk dat daar een wisselwerking zit. Als mensen het gevoel hebben dat het veiliger is, denk ik dat het bijdraagt aan de veiligheid. En hoe kijken de horecaondernemers naar uh, die, die toename van een aantal maatregelen? Want daar komt dan ook meer kosten bij kijken. Ja, dat is wel een hele goede vraag. Want ik zit daar eigenlijk tussen. Hè. Ik ben niet een van de horecaondernemers. ondernemers zijn jullie al ja? ja, maar wat ik daar wel uh, terug hoor, uit, uh, uit uh, de, de horecaondernemers waar ik voor werk, is dat zij wel vinden dat de grens bereikt is. Ja. Hè? Dus uh, waar, waar twee jaar geleden bij wijze van spreken nog allemaal losse pleinen, losse evenementen organiseerden, wordt dat nu Onder één centrale vergunning gedaan. Dat heeft heel veel voordeel voor de versoepeling van de vergunning. is dus één vergunning in plaats van acht vergunningen. Ja, maar het betekent wel dat het tussenliggende gebied ineens ook van de, van de stichting is. En ook daar bijvoorbeeld beveiliging wordt gevraagd. en willen ze dat betalen? Nou, eh, ik denk dat er na dit weekend nog wel een. Daar staat wel een gesprek op tafel. Oké, okay. dus meneer de burgemeester, u hoort het. Ja, nou, dus ze willen niet meer betalen. Dat, dat is draag, nee, nee, nee, nee. nee, maar zo gaan we gelukkig niet met elkaar om. We zijn wel streed over... Maar jullie, maar jullie gaan binnenkort met elkaar om ja, de tafel? Ja, dat sowieso. Wel. Dat doen we okay. altijd. Nou, in ieder geval voor vandaag heel veel plezier nog. Ik hoop dat de dag ja, zonder incidenten. wordt afgegeven. Vrouw Amsterdam, veel plezier in Apeldoorn, hè? Ja, dank jullie wel. Graag gedaan. Uh, is wel gelukt volgens mij, Saïdoum AG vanuit uh, Apeldoorn. En wij gaan meteen door naar de judomat, naar het uh, EK in Tel Aviv. Verslaggever Matthijs Weststraat. Uh, een belangrijke partij nu. Wie staat er op de mat? Kim Polling, Lara. In de finale in de categorie tot 70 kilogram tegen de Britse Sally Conway. Het is haar weer gelukt. Ze is terug van een hele lange reeks blessures. En eindelijk ze staat ze weer op het allerhoogste niveau in de finale. Het staat 1-1. Er zijn nog 40 seconden te judo. Het is ontzettend spannend. Er is één strafje achter de naam van Polling. Maar goed, die telt in principe niet. Pas als het er drie zijn, dan verlies je de partij. Uh, Polling ligt nu op haar rug met nog 30 seconden te gaan. Zoals ik al zei, het is ontzettend spannend. Dat was het de hele dag al. Polling die trof onder andere Sanne van Dijken. Haar opponenten in die klasse tot 70 kilo. Sanne van Dijken de concurrenten voor Tokio. Daar mag maar één iemand heen in die klasse. Ja, en de dames zullen toch onderling moeten gaan uitmaken. Wie van de twee dat gaat worden. Maar vooralsnog is Kim Polling op stoom. Wat ik zei is echt, nou ja, amper terug van een hele lange kwestie aan ja, een hele lange blessure-reeks, eigenlijk aan knieën, aan ellebogen, noem het maar op. Ze heeft heel veel pech gehad, maar langzaam en zeker is ze de vorm weer terug en hier zet inzet. Maar de scheidsrechter geeft geen wasari en dus nog steeds die stand van 1-1 op het bord. Allebei een wasari, nog vier seconden te gaan, dus het lijkt erop dat we de golden score ingaan. De scheidsrechter zegt, had je mee, we gaan weer verder. Het is echt een volgeladen, volgepakt huis hier in Tel Aviv in het congres. 3000 Israëliërs op de tribune. Die ademloos toekijken wat er hier aan het gebeuren is. Het is geen spectaculair judo, maar wel spannend. En dat is ook wat waard. We zijn inmiddels in die golden score. Elke score die nu gemaakt wordt, is er één. En is beslissend. Is goed voor de titel. Nu Polling op haar tegenstander in het grondgevecht. Probeert verwoed om haar been tussen de benen van haar tegenstander uit te krijgen. Want dan heeft ze haar in de hout gereed. Maar de scheidsrechter zegt maté. En dus gaan we weer staan en het gevecht opnieuw beginnen. Nog steeds, ik zeg het nog maar een keer. Die stand van 1-1 op het bord. Elke score telt vanaf nu. Kim Polling met Maarten Arends, de bondscoach, langs de kant. Die kijkt toe. Stoïe Sijns lijkt het wel. Maar van binnen... Zal het toch echt borrelen hoor bij hem. En Polling nu met de verdediging. Ja, oeh, bijna de overname daar van Polling. Maar Conway draait ook goed weg. En nu is weer Mathé opnieuw beginnen. Inmiddels alweer 40 seconden in die golden score. Polling oogt wat vermoeid. Vermoeider dan de Britse. Maar ze gaan weer verder. De scheidsrechter zegt... mee. en nu Polling met het initiatief. Je, ze moet ook wel, want ze moet ook niet tegen een straf aan gaan lopen. Daar is de Britse weer. Ook weer met de inzet. Het is nu echt zenuwpezen judo. Hier weer een halve inzet. Ja, de vermoeidheid gaat nu toch spreken hoor. De, ook bij de Britse wel. Die komt met een halve inzet. En dan moet ze uitkijken. Want dat kan ook door de scheidsrechter gezien worden als een schijnaanval. En dat levert vervolgens de straf op. Hier weer de inzet van Polling. En daar de Vasari... Ze doet het. Het is Ippon. Het is Ippon. Kim Polling wordt Europees kampioene. Ze doet de vuist in de lucht. Het is ongelooflijk. Het is zo knap. Na zo'n moeilijke tijd is ze weer op het allerhoogste niveau terug. Ze is oprecht blij en terecht. Wat een waanzinnige prestatie van Kim Polling. Europees kampioene hier in Tel Aviv. Kijk eens aan, zeg. He. Dat hebben we even mooi meegepakt. Matthijs Westraten, Kim Polling, Europees kampioen. Radio 1. Als gegevens over jou uitlekken, maakt dat jou kwetsbaar. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over jou zijn opgeslagen. Stel, ik heb een psychiatrisch verleden. Dit soort dingen gaan niet meer weg. Maar wat gebeurt er als je die gegevens ook opvraagt? Ik vind het chockerend hoe extreem gesloten ze zijn hierover. Hoe goed werkt het recht op inzage? Mensen voelen zich gemiddagd. Avond, morgen om twee uur. Totaal niet serieus genomen. Het is echt kafka -esk. Op NPO Radio 1.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 Wie had dat gedacht? Van shoppen in Milaan naar achter de koopjes aan? Gelukkig heeft Telvoort Smartpakkers niet het laatste model telefoon, maar wel de beste prijs. Dus toch genieten? Geniet ook zonder te veel te betalen met Telvoort Smartpakkers. Zoals de Samsung Galaxy S7 met 1 gig en 150 minuten. Nu voor maar 26,50 euro per maand. Doe er je voordeel voordeel mee. Telvoort, let op. Geld lenen kost geld.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 En krijg je bij een smartpakker elke maand twee keer zoveel data. Check je voordeel op telford.nl slash combivoordeel. Bezoek na Neorauch in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer.